2 uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mon en Suzanne Bosman. Ja, we zijn er weer. Robert en Lara, bedankt. Het waren twee fantastische weken. We hebben ons gewendeld in het bad van medailles. En nu gaan we weer gewoon aan het werk. Met een spagaat op de huizenmarkt bijvoorbeeld. Een onderzoek van het Even vandaag panel De markt trekt aan, maar verkopers klagen. En de spagaat van Oekraïne tussen Europa en Rusland. En verder de Dutch Burger. stemmen in Maastricht. In Radio 1 vandaag, u hoort het allemaal na het NOS-journaal... met Dorot Megens. De dreiging die uitgaat van teruggekeerde Nederlandse Syriëgangers blijft onverminderd groot. Daarom handhaaft minister opstelte het dreigingsniveau op substantieel. En dat is het op één na hoogste niveau. Uit de gegevens van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... blijkt dat er inmiddels ruim 100 Nederlandse strijders naar Syrië zijn gereisd. Zeker 10 van hen zijn omgekomen. Ongeveer 20 anderen zijn teruggekeerd. Vooral over deze 20 maken de inlichtingendiensten zich zorgen, zegt justitieredacteur Robert Bas. Nou, daar is een enorm risico van dat zij plannen hebben om hier aanslagen te plegen, maar ook een voorbeeldfunctie zijn voor nou, radicaliserende moslims... zodat de stroom richting Syrië niet zal stoppen. Het Egyptische interimkabinet is opgestapt. Premier Biblawi heeft dat bekendgemaakt op de Egyptische televisie. Biblawi werd zeven maanden geleden interimpremier... nadat president Morsi was afgezet. Waarom de interimregering is opgestapt is niet duidelijk. Biblawi is onder meer verweten dat hij geen beslissingen durft te nemen... en de economie niet uit het slop heeft kunnen trekken. De afgelopen weken waren er in Egypte verschillende stakingen. Waarnemers zeggen dat nu de weg vrij is gemaakt voor Al-Sisi... om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Hij was in de interimregering minister van Defensie. Bij een rechtbank in Moskou zijn meer dan 100 demonstranten opgepakt. In de rechtbank stonden acht mensen terecht... die twee jaar geleden werden opgepakt bij een anti-Putin-demonstratie. Onder de arrestanten is oppositieleider Alexei Navalny... Zeven verdachten in de zaak hebben celstraffen van 2,5 tot 4 jaar gekregen. De achtste kreeg een voorwaardelijke straf. Vrijdag begonnen de rechters met het voorlezen van het vonnis. Ook toen al werden er mensen gearresteerd. Zo'n honderd stakende beveiligers van G4S hebben na twee weken het werk weer opgepakt. Ze staakten omdat er te weinig geregeld zou zijn... om boventallige medewerkers aan een andere baan te helpen. Ook waren ze niet tevreden over de ontslagvergoeding... Dat is in een nieuw sociaal plan beter geregeld. Vanwege de sluiting van gevangenissen zijn er minder mensen nodig bij het bedrijf. Op het strand van Vrieland is een levende haai van meer dan een meter aangespoeld. Dat is uniek, zegt Natuurcentrum De Noordwester op het Waddeneiland. Het is nooit eerder gebeurd dat zo'n grote haai op de Nederlandse kust is aangespoeld. De toonhaai werd gisteren uitgeput gevonden door mensen op het strand. Hij ligt nu in een aquarium, zegt het Natuurcentrum gestrest en had een klein wondje op zijn snuit. Viel gelukkig allemaal wel mee en dat herstelt zich ook al redelijk snel. En uh, toen hij in de bak zat en weer wat begon te zwemmen... toen knapte hij eigenlijk ziendroog op. Vanochtend was het wel heel spannend of hij de nacht zou hebben overleefd. Dat heeft hij gelukkig ook gered. Morgen wordt bekeken wat er met het dier moet gebeuren. De KVB is een onderzoek gestart naar de aanvoerder van Feyenoord... Graziano Pelle. rangt hangt hem een schorsing boven het hoofd... vanwege dit moment in de wedstrijd tegen Twente gisteren. Pelle is woest! Hij reageert zich af op de dug-out. En niet alleen op de dug-out. De was zo gefrustreerd door de gelijkmaker van Twente... in de blessuretijd dat hij tegen de dugout van Twente trapte... en in de catacomben een reclamebord en een lamp van een tv-ploeg vernielde. Als hij wordt geschorst, mist hij komend weekend de wedstrijd tegen Ajax. Het weer geregeld zon, maar er trekt ook sluierbewolking over. Blijft droog, 11 graden op de wadden, 14 in het zuidoosten en oosten. Morgen gaat het vanuit het westen regenen, maar in het oosten is het dan nog lang droog. Verkeersinformatie, John Zouka van de ANWB. Met een 4 A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar staat de zeknoop in plein. en Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. Er staat een auto in brand. Daardoor is bij, zijn bij Rotterdam-Krooswijk twee rijstoken afgesloten. Een zakelijke auto die kracht uitstraalt, maar design ademt. Met Franse allure en toch Hollandse pit.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 Met Suzanne Bosman en Jan Mon. Goedemiddag. De huizenmarkt trekt een beetje aan. Maar voor de verkopers is het nog geen feest. Jan Eilander hij schreef het boekje Kruivy En hij keek voor ons alvast naar de televisieserie Johan. Dat en meer in Radio 1 Vandaag. Nederlanders zijn een stuk optimistischer over de huizenmarkt. Maar huiseigenaren verwachten dat de huizenprijzen voorlopig nog niet gaan stijgen. Blijkt uit een onderzoek van ons één vandaag opiniepanel. Gijs Rademaker van het opiniepanel is bij ons. Hoe optimistisch Gijs, zijn we? Nou, we zijn uh, stukken optimistischer dan de jaren ervoor. Uh, we, we vragen mensen al jaren naar hun vertrouwen in de, in de woningmarkt. En dan uh, als je die cijfers erbij pakt, en dat heb ik natuurlijk even gedaan... dan zie je dat uh, de dip zat in 2012. Toen dacht maar zeven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 Ja, het komt vooral door de positieve berichtgeving natuurlijk... die de afgelopen maanden uh, uh, overal heeft geklonken. Uh, allerlei instanties hoorden je dingen roepen. Uh, ook instanties met een agenda, hoor, moet ik daar heel duidelijk bij zeggen. Zo zegt de, de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars... die roept eigenlijk al drie, vier jaar lang... Ja, uh, dat de die huizenmarkt uh, ja, de daling stabiliseert... of uh, het herstel zet voorzichtig door. We zien licht herstel. Nou, dat was in 2009 natuurlijk eigenlijk nog niet het geval... Uh, maar de laatste uh, maanden zien we ook berichten van het CBS... en van het kadaster, die erop wijzen dat er gewoon meer verkocht wordt. En uh, um, dat zet zich dus door in dat vertrouwen. Dan zie je dat mensen er weer licht in zien. Ja. Ja. Tijd voor een feestje? Nou, dat is wat vroeg. Want uh, um, vertrouwen is één. En ik zei al, het was dus geen meerderheid. Hè? Um, maar we hebben ook gevraagd wat mensen verwachten uh, van de huizenprijzen. Gaan die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 Fijn voor de uh, kopers. Ja, precies. Nou ja, een van die twee groepen, dat zijn de, de huizenkopers. Nou, die staan echt te juichen. Uh, we hebben duizenden huizenkopers uh, in ons panel zitten. Nou, 90% uh, die zegt, nou, het dal, dit is het dal geweest. Dit is het moment om een huis te kopen. Uh, ik ga dat zeker doen. Uh, iemand uh, die schreef ons, uh, om me heen merk ik ook dat er weer gekocht en verkocht wordt. En nu wil ik snel instappen voordat die prijsstijging... Echt maar die verkopers blijven dus in sommige, of in misschien wel veel gevallen, met verlies zitten. Ja, dat is een beetje het addertje onder het gras. Hè. Uh, het feit dat die prijzen, dat mensen verwachten dat die prijzen uh, nog niet flink gaan stijgen... ja, dat, dat is een strop voor die huizenverkopers. Die uh, proberen al jaren die huizen kwijt te raken... maar die doen dat alleen als ze er een goede prijs voor kunnen krijgen. Nou, als dat niet gaat, zullen ze ook dat huis niet te koop zetten of zelfs niet uh, verkopen. Um, we hebben ook gekeken of ze verwachten dat ze hun huis dit jaar verkopen. En dan zie je dat de meeste mensen dat niet verwachten. En ze accepteren ook geen restschuld. Dat hangt natuurlijk heel duidelijk met elkaar samen. Pas als je een restschuld kan aflossen, dan verkoop je je huis. Ja, het, is, het is een groot dilemma. De huizenmarkt zorgt voor veel meer moeilijke situaties. Bijvoorbeeld ook voor Sandra Metz uit Baden. Onze verslaggever Micha Blok ging bij haar langs. Het is een tussenwoning in Baden. Ik woon hier sinds 1997. Mijn zoon die zit op zolder. Uh, ik heb een klein kamertje en dan heb ik nog twee grote slaapkamers en een badkamer. Twee wc's in huis en een uh, nou, leuke huiskamer met een echte eikenhouten vloer. En je staat op het punt om dit huis te koop te zetten? Ja, en dat doe ik omdat ik uh, uh, niet meer weet hoe ik rond moet komen. De laatste twee jaar zijn we wel heel erg duur geworden voor iedereen, denk ik ook wel. Nou ja, kijk maar naar ziektekostenverzekering. Uh, prijzen van boodschappen zijn sowieso al flink omhoog gegaan. Uh, en um, ik merk gewoon dat ik niet meer uitkom. Ik red het niet meer. En uh, het enige wat ik dan nog kan bedenken... is uh, mijn huis verkopen voordat het uh, onder mijn kont vandaag geveild wordt. Want je bent uh, 55 jaar, je, je hebt drie kinderen. Uh, je man is twaalf uh, jaar geleden overleden. ja. En je zegt van, ja, eigenlijk sinds twee jaar kan ik niet rondkomen. Maar je werkt wel. Ja, ik uh, klus bij en daar eet ik van, zou ik maar zeggen. Maar dan ben ik weer bang dat ik dat weer inderdaad... Uh, um, dat heb ik vorig jaar gehad qua uh, belasting op mijn brood krijg. Dan moet je ineens weer een hele zooi belasting gaan betalen. Ja. Je werkt in de ouderenzorgen? Ja, het is voornamelijk oudere zorg waar ze je nodig hebben. Ik, van oorsprong kom ik uit de psychiatrie. Maar daar hebben ze geen werk voor me. Laten we even samen een rekensom maken. Van hoeveel ben je kwijt aan de hypotheek per maand? Ruim 400. Wat zijn je inkomsten? Um, tot nu toe had ik 1040 uh, ANW. Uh, dat is net verhoogd. Um, uh, en ik heb 300 euro, zo'n beetje, aan uh, pensioen. Daarbovenop bovenop komen dan nog de inkomsten van... Uh, van de invaldiensten die je ja. doet in de oudere zorg. Ja, nou, nou, dat is zo'n beetje. Uh, nou, hoe verdien ik? Zes euro per uur. <lacht> Netto. Maar hoeveel hou je dan over per maand? Niks. Nee. <lacht> nee, want als je inderdaad begint met rood staan. dan trek je dat nauwelijks meer bij. Nee. Want hoeveel schuld heb je? Um, ik heb een lening inderdaad genomen, omdat ja, mijn oudste dochter ging studeren... mijn middelste dochter die ging studeren. Um, en dat, is de, dat zijn de dingen die je nekken. Die ben je nu aan het afbetalen en je hebt gewoon de overwaarde van, het huis nodig, van je huis nodig... om die leningen af te lossen en om gewoon ja. te kunnen leven. Omdat het leven inderdaad een stuk duurder is geworden, trek ik het niet meer, nee. nee. En nu ga je dit huis dus te koop zetten. Voor welke prijs?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 Dus uh, dat doe je goed, hè? Want uh, dat is een goede verkooptruc als je je huis wil verkopen. Appeltijd bakken, ruikt goed. En uh, we drinken koffie uit een uh, mok waar Emile Roemer op staat. met: uh, Doe even sociaal, man, ja. uh, de tekst erop. Heb je daar al je hoop op gevestigd, op hem? Um, ja. <lacht> ja, ja, ja. Het wordt tijd dat er een beetje een socialere wind uh, gaat waaien in Nederland. Absoluut. Want um, ik zie om me heen, ik hoor om me heen zoveel ellende... Um, het, het, is, het is bijna niet meer uh, te bevatten hoeveel mensen er nu al in de problemen komen. En als je dan inderdaad ziet wat Blok heeft uh, bedacht voor huren, voor huurders en zo. Dat begint nu allemaal te komen. Ik denk dat heel veel mensen nu ook nog extra in de problemen gaan komen. En dat is zuur. Sandra Metz, alleenstaande moeder uit Baren... die zich dus gedwongen ziet haar huis te verkopen. Uh, Gijs, uh, ja, dat is een schrijnend verhaal. Maar zien jullie meer van dit soort verhalen in de reacties? Ja, we hebben er heel veel van dit soort verhalen binnengekregen. Mensen die eigenlijk bijna gevangen zitten in hun, uh, in hun eigen huis. Uh, want ja, ik zei net, uh, de vraag is vaak... Van, zijn mensen bereid om een restschuld te accepteren? He, natuurlijk. Dat, dat impliceert bijna dat je een keus hebt. Maar heel veel mensen hebben die keuzes dus niet. Die kunnen gewoon geen restschuld accepteren. Gewoon omdat ze het niet kunnen kunnen betalen. Uh, mensen die gaan scheiden, mensen die door, nou ja, je hoorde het net al, die door gestegen lasten die hypotheek gewoon niet meer kunnen opbrengen, maar dus ook die restschuld niet kunnen betalen. Ja, en dan wordt het gewoon heel erg lastig. Hè. Iemand die schreef, die schreef me, ja, we hebben ons huis na vier jaar, hebben we ons huis maar uit de verkoop gehaald. We kunnen het ons niet veroorloven om nog een keer te zakken met de prijs. Het is gewoon afwachten betere tijden en hopen dat je het dus uitzinkt. Ja, maar dan zit je dus in die zin wel in een hele penibele situatie. Want en je kunt de lopende kosten, zoals we net hoorden niet betalen. Ja. Uh, uh, en als je dat wil oplossen door je huis te verkopen, dan zit je vervolgens weer met een schuld die je niet kan betalen. Ja, precies. En kijk, als het gaat om een restschuld, uh, veel mensen zeggen dan nou ja, ga die restschuld dan proberen mee te financieren. Ja. Maar ja, wat vaak vergeten wordt, is dat meefinancieren alleen kan als je opnieuw weer een huis koopt. En, en niet en als zijn... je gaat huren, zoals we net hoorden. Ja, de groepen die in de problemen zitten, die willen vaak, of die kunnen vaak niet eens meer een huis kopen, omdat ze de afgelopen jaren ontslagen zijn, minder moeten werken, arbeidsongeschikt zijn geworden, met pensioen zijn gegaan. Ik kan nog wel wat redenen opnoemen. Die kunnen geen huis kopen, die moeten huren, kunnen dus ook geen restschuld meenemen... en dan krijg je zomaar ineens 10, 20, 30, 40 of meer duizend euro op je broek. Ja als je dat niet kan opbrengen, heb je gewoon echt een probleem. Ja, dan, dan heb je ook nog mensen die, die uit elkaar willen... maar door het huis dat ook niet kunnen. Dat, ja. dat is weer een, weer een heel ander probleem wat erbij komt. Dus het, het zit bij heel veel mensen heel erg diep, die problematiek. Ja. En, en, Hoe vertaalt en, zich dat verder? Nou, wat Jeroen? je aan de oppervlakte dus ziet... is dat je dus een gestegen vertrouwen hebt. He, dat is het goede nieuws van vandaag. En dat is wat je de afgelopen maanden ook ziet. Er zijn tekenen dat die markt herstelt. Dat zorgt voor een gestegen vertrouwen bij mensen. Maar er moet dus iets anders gebeuren, iets groters gebeuren... om maar even die woningmarkt weer vlot te trekken. Namelijk de huizenprijzen is mijn analyse, die huizenprijzen die moeten uh, weer gaan stijgen. Op dit moment is alleen de daling aan het afvlakken, volgens mijn gegevens. Als die weer gaan stijgen, dan zien de mensen die moeten verkopen... en dat is een belangrijke groep, die zien weer, uh, weer licht aan het eind van de tunnel. Nou, als die weer stappen zetten, dan kan die woningmarkt misschien... uiteindelijk echt in beweging nou, Want dan zitten ze dus ook niet met een restschuld, uh, wellicht niet M met een restschuld... als juist, is... maar voldoende omhoog gaan. Uh, blijkt hier ook uit, uit, uit uh, het onderzoek dat jullie nu gedaan hebben... of mensen wat dat betreft ook op langere termijn vertrouwen hebben? Nee. Dat kunnen we op dit moment niet zien. Vertrouwen is zoiets ongrijpbaars. Uh, het wordt gestuurd door allerlei berichten in de media... door allerlei organisaties die uitspraken doen. Er wordt natuurlijk de afgelopen jaren ook flink op gestuurd. Pomp dat vertrouwen maar in die markt. Rutte is daar natuurlijk zelf ook een goed voorbeeld van, onze premier. Um, en ja, soms werkt dat dus. Het, het is het begin van een, van een stijging van het vertrouwen. Nou, en dat is een punt wat we misschien vast moeten houden... als we zelf ook willen dat die woningmarkt... Ja, maar pas als die prijzen echt gaan stijgen... Ja. dan verandert de werk. Nou, ja. Ja. Met, met van... woorden kom je op een gegeven moment... Ook niet echt verder. Nee, van groot belang is wel uh, het zorgen voor stabiliteit. Hè? En dat is uh, wat, het, uh, wat het kabinet misschien ook wel aan het proberen is nu. Uh, ervoor zorgen dat er geen nieuwe grote maatregelen aankomen. Tenzij maatregelen natuurlijk zorgen voor een stimulans. Maar uh, ik zie ook wel dat, dat veel uh, mensen die een woning hebben... op dit moment redelijk bezorgd zijn... over waar het kabinet nog meer mee kan komen... He, en dat wil niet zeggen dat er nou iets heel concreets dreigends aankomt, maar mensen zijn de afgelopen jaren hebben ze nogal wat uh, uh, wijzigingen meegemaakt he, in hun eigen inkomen door met, met maatregelen name van het kabinet. De mensen met koophuizen bedoel je? Dat die... met, maar ook met huurhuizen natuurlijk. Maar dat geldt natuurlijk ook voor uh, voor, voor koophuizen. En ja, ik zie hier dat uh, de meeste mensen uh, zich wel zorgen maken over veranderingen van het kabinet. Als het kabinet voorlopig even niks doet. Misschien is dat wel het beste. Ja, nou, al die uh, problemen van <laughs> mensen met koophuizen, verkopers, kopers uh, en ook uh, de huurders. praten we na vieren door. Dan hebben we hier de uh, gast Hugo Primus, emeritus Hoogleraar Stedenbouw. Ja, en dan uh, gaat het uh, onder meer over wat dat optimisme, wat jij toch een beetje vaststelt, Gijs, Zeker. wat dat verder uh, voor de toekomst gaat betekenen. Gijs Radermaker van de Groep dank Panel, dankjewel. Graag gedaan. Oh so Radio 1 vandaag. De Olympische Spelen die zijn achter de rug en dus wordt zo'n beetje de balans opgemaakt. Vandaag, en de komende dagen ook bij de NOS. Zowel de website als de televisieuitzendingen, dat blijkt vandaag, trokken miljoenen kijkers. Algemeen directeur van de NOS Jan de Jong bij ons in de studio. De site, Jan, die trok uh, zelfs een record aantal mensen. Hoeveel hebben er uiteindelijk gekeken? We hadden 6,1 miljoen unieke bezoekers. Nou, dat is natuurlijk waanzinnig veel. Als je dus ook nog zeker weet dat een aantal Nederlanders gewoon nog niet op het internet actief is. Maar ja, overigens, dus unieke bezoekers, moet je altijd wel even uitleggen... dat is niet dat er 6 miljoen mensen ineens naar die site Nee, Nee, nee maar dat nee. is dat uh, 6 miljoen verschillende Nederlanders... echt uh, verschillende Nederlanders... Uh, de, een keer de site van de NOS bezocht hebben tijdens de Olympische Spelen. En ja. Dat is natuurlijk een waanzinnig aantal. Ging dat helemaal goed? Uh, ja, maar het kraakte en piepte wel. Ja. Want uh, zeker met Sven Kramer, de 10 kilometer, dat was het moment dat er... Uh, het meeste aantal mensen tegelijk keken. Dat was ergens in de middag, tien over vijf. En toen keken er 289.000 mensen tegelijk. En dan staat het internet in Nederland op kraken. Ja, dat dat is het dat we niet dat, hebben. Dat, dat het aan de NOS ligt. Of, maar dat is niet zo. Dat is gewoon het maximum wat we op dit moment... Uh, tegelijkertijd aan kunnen in Nederland. Maar zijn we dan een ontwikkelingsland als het gaat om internet? Nee, we zijn eigenlijk heel erg ver. Want... Uh, uh, Nederland heeft het, is het land met procentueel de meeste uh, hoog en breedband internet aansluitingen. In bijna geloof ik de hele wereld. Maar we kijken normaal gesproken niet allemaal tegelijk. En als we dat wel allemaal tegelijk doen. Dan heeft dit land nog wel een probleem. Dus er moet nog wel wat aan de infrastructuur uh, veranderen. Willen we echt van internet een alternatief maken voor televisie kijken? Ja. Wat moet er dan veranderen? Moet er dan meer van die... Veel meer capaciteit, ja. veel meer breedte, uh, bandbreedte. Maar die 289.000 bij Sven Kramer, dat was dus de piek. Dat was de piek. En ik had en... verwacht dat er tijdens die wedstrijden nog wel vaker veel meer mensen op het, op het werk. Uh... Ja, maar er keken ook gewoon veel mensen tv. Hè. Er worden ook 4 miljoen mensen tv. Maar even ter illustratie, als er 280.000 mensen tegelijkertijd op internet actief zijn... dan is het equivalent van 16 HD-DVD-spelers, films, per seconde die je doorheen pompt. Dus dan Gis gaan we 16, ja, 16 HD-films tegelijkertijd per seconde doorheen. Ja. Dus het is wel echt ongelooflijk veel wat daar uh, voorbij komt dan. Ja, maar het lijkt me best wel lastig voor jullie... want je wilt natuurlijk heel graag dat mensen via internet gaan kijken... en dan roep je ook voorop en dan moet je op een gegeven moment zeggen... ho, uh, uh, nu niet meer. Ja, niet? maar dit, dit is ja. ongeveer wel, ook wel het maximum. En, ja. uh, uh, Sven Kramer Gaat niet, uh, niet elke dag uh, uh, de 10 kilometer... Uh, maar het, het gaat de komende jaren nog veel meer uh, gebeuren. En voor ons is natuurlijk uh, internet... Uh, we, we hebben niet voor niets dat internet first strategie bij de NWS. Hè, dus het nieuws komt ook via internet. Dus wij hopen dat de capaciteit de komende jaren... nog spectaculair gaat uitbreiden. en Zodat mensen niet per se naar de televisie hoeven te kijken... of naar de radio hoeven te luisteren. Liefst allemaal samen. Maar vooral ook op internet tegelijkertijd te leggen. Maar wie, wie moeten dan wat doen? Dat, een aantal grote providers moeten dan uh, de capaciteit gaan uitbreiden. Ja. Uh, maar goed, er hebben ook nog mensen naar tv gekeken natuurlijk. Ja, en best wel, wel veel, hè? Ja, ongelooflijk veel. Uh, er hebben meer dan 14 miljoen Nederlanders naar sport gekeken. Er is geen enkele andere programma-categorie in Nederland... die dat uh, uh, aantal haalt. En als Nederland nou vindt dat je moet verbinden als publieke omroep... als je jongeren wil aanspreken, lager opgeleiden... als je nou echt vindt dat je voor iedereen daar bent... dan is er geen andere programma-categorie dan juist sport... Hm. die dat uh, bewerkstelligt. Dus Ho dat is heel erg prettig. Hoeveel heeft de NOS moeten betalen eigenlijk voor Sochi? Uh, aan productiekosten waren we 3 miljoen... Euro kwijt en dan nog een klein beetje aan rechten. Daar mag klein ik geen medeling. Ja, een klein beetje. Dat valt als je ziet het aantal uren: 230 uur op televisie, 3000 uur op internet en ruim 90 uur op dan uh, is het uh, Dan is het per uur wat je hebt uitgezonden en ook wat je daarmee bereikt. Is er eigenlijk geen goedkopere programmacategorie dan sport? Dat durf ik echt wel te stellen. En uh, ook niks wat eigenlijk publieker is dan nieuws en sport. Is het ook allemaal fantastisch wat je gezien hebt de afgelopen dagen? Want nou ja, die cijfers die natuurlijk die liegen niet. Uh, uh, vlaggen kunnen uit wat dat betreft. Maar uh, als je gekeken hebt, denk je van nou hier en daar. Uh, nou, wat, was het aardig, maar kon het beter? Zonder of, uh, uh, alleen maar promotie voor de NOS te verrichten. Het was waar allemaal ik het, geweldig. Nou, waar ik heel erg blij mee ben, is dat wij ochtends om zeven uur begonnen op televisie. Tot s avonds half tien. En dat alles wat voorbij kwam aan presentatoren, commentatoren... dat het allemaal eigen kweek is. En dat het allemaal vanuit de NOS uh, zelf voortkomt. Nieuwe dus sterren dat... geboren ook, Nou je? ja, geboren. Voor ons betreft waren ze al wat langer. Maar Erwin Wennemars, Henry Schut, Dione de Graaf... en uh, Dione Staaks, uh, Herman van der Zand... wat allemaal voorbij trekt op, uh, op dag. En ook alle commentatoren hm. met een eigen NOS-stemgeluid... en niet iemand die dat maar incidenteel doet... maar zich echt in verdiept heeft... waarmee de kwaliteit echt hoog is. Daar ben ik echt wel heel heel Erg tevreden mee. Dat is voor mij eigenlijk de grootste winst. En dan moet je nog eigenlijk weten dat qua uit zijn tijdstip de Olympische Spelen alles behalve ideaal waren. Want het schaatsen was van twee tot vijf s middags. Er zijn er Olympische. Waren toch nog wel wat mensen op hun werk. Bedoel. Ja, zeker. Ja. Maar als je bijvoorbeeld de dus, uh, Olympische Spelen van Vancouver had of van Salt Lake City, die waren qua primetime voor het schaatsen nog veel beter. Hmm. En als je dan toch inslaagt om 4,5 miljoen mensen te binden met schaatsafstanden, dat is natuurlijk wel super spectaculair. Ja, jullie gaan niks anders doen de volgende keer. Ja, zeker wel. Maar dat is pas over vier jaar. En we, we proberen elke dag beter te zijn dan vandaag. En overmorgen weer beter dan uh, de dag daarna. En zo proberen we beter, beter te zijn. Uh, maar wat precies, dat moeten we nog gaan kijken. Nu gaan we één dagje genieten van al het moois. En nu op naar de gemeenteraadsverkiezingen. Want die ja. zijn ook groot. En de Paralympische Spelen die over uh, een paar dagen gaan beginnen. Want Suc die doen we ook eens NOS. Succes NRS. en sterkte daarbij. Jan Dion, directeur van NOS. Radio 1 vandaag. You have a right to vote. Please use this right, because it's important, important to be a part of this city. Ja, In het land van de Zachte G wordt campagne gevoerd in het Engels. U hoorde het, de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg... die gaan internationaal. D66 Tilburg gaat zich richten op een groep... die normaal niet uh, wordt aangesproken in politieke campagnes... namelijk expats en internationale studenten. Nou, is dat nou een verkiezingsstunt... of gaat uh, dit D66 de grootste partij maken in Tilburg? Aan de lijn Peter van Gool, gemeenteraadslid van D66. Goedemiddag, good afternoon, Mr. Van Gool. Good afternoon. Ja, is it all about English these days for you? Uh, yes, de website en de action is in, is in English, de campaign. Ja. Laten we toch nog maar eventjes zo onder ons uh, in het Nederlands houden, meneer Van Gogh. Wat, wat, wat bent u nou precies van plan? We hebben een, eh, buitenlandse studenten en, en experts... die uit de Europese Unie komen en in Tilburg wonen... die hebben ook het recht om te gaan stemmen... als ze in Tilburg woonachtig zijn. Maar ja, wij willen ze overtuigen om naar de stembus te gaan. Dat als allereerste. Belangrijk dat ze ook gebruik maken van het stemrecht. En daarnaast hopen we natuurlijk dat ze daarna op, op D66 zullen gaan stemmen. En daar willen we ze apart op aanspreken in het Engels. Zeg maar, dat is de internationale taal die de meeste mensen wel verstaan. Ja, zijn er zoveel dan in Tilburg? Uh, ja, nou, ja zeker, yeah? zeker wel, of in ieder geval. Uh, we hebben een grote universiteit hier met uh, bijna 2000 buitenlandse studenten. We hebben ook veel internationale bedrijven, zoals uh, Tesla, Sony uh, Fuji, maar ook in de logistiek in Tilburg, waar veel mensen uh, uit het buitenland, uit andere Europese landen werkzaam zijn. Dus uh, bij elkaar gaat het toch om, om duizenden potentiële uh, stemmers. Hoeveel, heb je, hoeveel stemmen heb je nodig ongeveer voor één raadzetel? Uh, in Tilburg heb je ongeveer 6.000 stemmen nodig voor een extra zetel, dus uh, ja, wellicht kunnen die uh, extra stemmen op deze 66 ons, uh, zoals u zegt, uh, in Tilburg de grootste partij maken. Je weet ja. maar nooit. Zeg, uh, tot nu toe interesseert het uh, de expats. Wat zijn dat trouwens precies expats? Dat zijn er echt puur mensen die uit het buitenland komen en bij die bedrijven werken waar u het net over had. Ja, expert is een uh, chiek Engels woord voor inderdaad mensen die uit het buitenland in Tilburg uh, of in een ander land gaan werken. Vaak uh, ook uh, kennisintensief werk, uh, dus zeg maar bij bedrijven of kantoren werken. Uh, we hebben hier natuurlijk ook heel veel uh, experts, zo uh, noem ik ze dan ook maar even, die in de logistiek werkzaam zijn. De lagere arbeidswerk, maar die zijn heel belangrijk voor onze stad, voor onze economie ook, zeker. Ja, en tot nu toe hebben die eigenlijk nooit gestemd. Uh, nee, jawel, uh, of ze nooit gestemd hebben, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat zowel de gemeente als politieke partijen... die groep eigenlijk nooit aangesproken heeft. En nooit heeft overtuigd en nooit heeft opgezocht om te gaan stemmen. En om ook te vertellen waarom het ook voor hun uh, belangrijk is... om de stem uit te brengen. En waarom is het dan voor hun belangrijk? Nou ja, een gemeente zorgt voor heel veel faciliteiten voor hun. Zorgt dat er tijdelijke huisvesting is waar ze kunnen wonen, die ook al ingericht is. Hè. Dat je als je in Tilburg komt, dat je direct in een studio of appartement kan. Uh, ook belangrijk dat er informatie in het Engels voorhanden is. Als je in Tilburg komt studeren, dan spreek je nog geen, geen Nederlands. Uh, en dan is het handig als de bewegwijzering, maar ook gemeentelijke informatie in het Nederlands uh, aanwezig is. Uh, maar ook dat als je als buitenlandse student, die zoeken vaak een simpel bijbaantje, zodat ze wat extra kunnen verdienen. Uh, nou ja, hè, zorg ook dat dat dat je dat aan laat sluiten bij de bedrijven hier in de regio. Ja, maar dat is meer plus 51 voor de buitenlanders... en niet D66, toch? Dat doet de gemeente.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 Ja, jullie hebben zelfs een website, votefortilburg.ueu. Wordt die al massaal bezocht? Uh, ja, nee, zeker. De website wordt, wordt goed bezocht. De actie heeft al de nodige aandacht gekregen. Nou, we gaan ook flink de stad in, langs de studentenverenigingen... langs verenigingen die met experts bezig zijn om de website nog meer te promoten. En er zijn al duizenden bezoekers geweest. Dus we hebben in ieder geval al heel veel mensen kunnen bereiken. Peter van Gol, raadslid voor D66 in Tilburg. Dank u wel. Zo meteen Jan Eilander, schrijver van het boek Cruyffie... over de televisieserie Johan, die vandaag van start gaat. En hoe is het in Oekraïne na de vlucht van president Janukovic? Praten erover met Carolien van Heuvel in Kiev... en Michiel Driebergen, inwoner van de eerste stad in Kiev... die zich onafhankelijk verklaarde. Dit is Radio 1. Het NUS-journaal door Hadmerens. Mevrouw uit Fortemullum in Noord-Brabant... wordt verdacht van de moord op haar eerste en haar tweede echtgenoot... die overleden in 2004 en 2012. Eerst werd gedacht dat de mannen een natuurlijke dood stierven... Maar later werd de vrouw verdacht. Ze werkte in de thuiszorg en in de palliatieve zorg... en was bekend met medicijnen. Ze zou de mannen hebben vergiftigd en is in november opgepakt. Volgende maand komt ze voor de rechter. Het Egyptische interimkabinet van premier Biblawi is opgestapt. Hij werd zeven maanden geleden interim premier nadat president Morsi was afgezet. Waarom de interimregering is opgestapt is niet duidelijk. Waarnemers zeggen dat nu de weg is vrijgemaakt voor Al-Sisi... om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Hij was minister in dat interimkabinet. En de KNVB onderzoekt de woedeuitbarsting van Feyenoord de Pelle. De Italiaan was gisteren zo gefrustreerd over de gelijkmaker van FC Twente in blessuretijd... dat hij tegen de dugout van Twente trapte en nog wat spullen vernielde van een camerateam. En hem hangt nu een schorsing boven het hoofd. Kan die komend weekend niet meedoen tegen Ajax als dat doorgaat. Zijn de hoofdpunten. Hoe is het met die brandende auto op de A20, Edwin Gerritsen? Ja, die wordt nu uh, opgeruimd en daardoor staat er nog steeds een file op de A20 bij Rotterdam richting Gouda tussen kloppen de Brechtseplein en Rotterdam krooswijk staat 3 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Radio 1 vandaag met Jan Mom en Suzanne Bosman. Dit weekend overleed Alice Hertz-Sommer. De Tsjechische pianiste van 110 was de oudste overlevende van de concentratiekampen van de naties. Hertz verbleef tijdens de oorlog in Theresienstad. een kamp dat bekend staat als het kamp van muzici, artiesten. Die waren er veel. In het algemeen werden de Joden daar wat beter behandeld dan in Auschwitz of Dachau. Het kamp wordt ook wel het modelkamp genoemd, alle prominente Joden gingen erheen wat de omstandigheden verre van ideaal waren... dat weet Herman van Dormaal, Vlaams historicus, schrijver ook... van het boek Kinderen van Stad. Goedemiddag, meneer van Dormaal. Goedemiddag. Hoe zou u het kamp Theresienstad omschrijven? Ik zou het omschrijven als uh, een grote farse. Een façade. Ja, een kunt u dat... Opgetrokken. Ja? Een façade, zegt u. Kunt u dat wat meer omschrijven? Een, voor de A, buitenkant? Een, ja, een, een decor... Mm -hmm. Het was zogezegd een modelkamp, maar de mensen gingen vandaar eveneens naar Auschwitz, net, zo, net zoals uit andere kampen. Uh, naar de buitenwereld toe was het een luxe kamp, waar de Joden uh, rustig konden het einde van de oorlog afwachten, maar dat was het helemaal niet. Als je ziet dat er in totaal mm -hmm. <coughs> zo'n 140.000 mensen geweest zijn, en dat de Russen die het kamp bevrijd hebben... 8 mei 1945 daar nog 17.500 overlevenden aantroffen. Dus de, de meeste een goede 120.000 zijn naar Auschwitz gestuurd... of ter plaatse gestorven, want er was heel veel ziekte in dat kamp. Er was hongersnood. De mensen kregen amper te eten. Uh, en vooral de, de ouderen stierven bij bosjes, laten we zeggen. Ja, en de kinderen. We hebben ook veel gesproken met, met mensen die als kind in dat kamp hebben ja, verbleven. Inderdaad. Ja, inderdaad. Met een aantal mensen, ja... Ik heb er nog een tiental teruggevonden. Er zijn er nog enkele meer, maar niet zo heel veel. Uh, en voor de kinderen was het eveneens hongerlijden. Maar tegelijkertijd werd er heel wat gedaan voor de kinderen. Door de Joodse mensen zelf natuurlijk, niet door de nazi's. Uh, het was namelijk zo dat men vanaf 13 jaar verplicht werd te werk gesteld. En voor de kinderen jonger dan 13 uh, begonnen de mensen die daar waren, uh, veel kunstenaars... Tekenaars, schilders, beeldhouwers, componisten, uh, zangers, zeg maar op. Die hielden die kinderen bezig en de nazi's stimuleerden dat. In het begin niet was dat verboden, maar nadien stimuleerden ze dat... omdat ze dachten, op die manier houden we de mensen kalm... en misschien wel een beetje uh, gunstiger gezin tegenover ons. Ja, maar ook voor die kinderen was er, neem ik aan, nauwelijks wat geen eten bijvoorbeeld. Ja, natuurlijk, voor de kinderen was het even erg. Het ergste wat er was, was honger, absoluut. De hele tijd door. Uh, um, een paar keer heeft men gedaan alsof toen het Rode Kruis op bezoek werd, uh, kwam liever en toen er, of toen er een film werd gedraaid der Führer aan einer Stadt uh, toen kregen de kinderen wel iets te eten maar dat was één dag en dat was het wel gedaan en in de school die voor de gelegenheid was opgezet waar die er voordien niet was kregen de kinderen een appel of zoiets... of een stukje chocolade... dat ze nadien weer moesten afgeven. Mm. De grootste ellende was de honger, inderdaad. De mensen die ik heb geïnterviewd... die herinneren zich ook vooral de, de honger. Het aanschuiven in de, in de file, in de rij... om toch een klein beetje soep te krijgen. En dan liefst eh, soep van het laatste van de ketel... want die was een beetje dikker dan, dan het bovenste... wat vooral water was... Hm. Hebt u ook gesproken met mevrouw Hertz-Sommer? Nee, jammer genoeg niet. Ik heb haar nog gecontacteerd uh, een kleine twee jaar terug. Maar toen, werd het, uh, toen was het al onmogelijk om haar nog te interviewen. Ze wou geen interviews meer geven. Hm, wat weet u verder van haar? Oh, uh, Lies Hertz was een bekende pianiste, uh, voor de oorlog al. En uh, op een bepaald moment uh, zijn haar ouders zijn weggestuurd... Uh, en dan werd zij ook opgeroepen, ze is met, met haar man in, in Theresienstad terechtgekomen en haar zoontje. Uh, en zij kreeg een ingeving, dat vertelt ze zelf, uh, een soort ja, een ingeving, een stem van ik weet niet waar. Die ja, Zij speelde Etudes van Chopin. En vermits ze al bekend was als uh, pianiste, mocht ze daar piano spelen. En hij heeft zich toegelegd op die Etudes van Chopin. En dat heeft daar, zegt zij zelf, het leven gered, dat heeft daar in leven gehouden. In welke zin... Hoe zegt u? In, in, in welke zin? Omdat ze dat fijn vond, omdat ze dat kon spelen? Of omdat ja, ze daardoor... omdat ze dat kon spelen. Z zij zegt: uh, uh, uh, muziek, muziek was ons leven. En ze zegt zelfs: als je dat hebt, als je kunst hebt, muziek of andere kunst. dan heb je misschien zelfs geen eten nodig. Dat was voor haar, uh, laten we zeggen, het vervangmiddel en tegelijkertijd haar redding. Ja, u zegt, het kamp was eigenlijk een façade... want het stond bekend als modelkamp, maar dat was het niet. Was het desondanks wel, uh, bijvoorbeeld bij de Joodse bevolking... het idee dat je dan maar beter daar terecht kon komen? Wel, in het begin wel. In het begin wel. De, de eerste mensen die terechtkwamen waren Duitse Joden... Uh, om te beginnen, oudstrijders uit de Eerste Wereldoorlog... die me niet durfden laten verdwijnen. Uh, dat waren oorlogsinvaliden en dergelijke. zwaar gedecoreerde mensen. Die durfden me niet laten verdwijnen en die gingen naar Theresienstad. En die schreven dan eh, naar de familie, ik hoop je spoedig ook hier te zien, want dat is goed. Dat moesten ze schrijven natuurlijk, er werd hen gedicteerd wat ze moesten schrijven. En in het begin eh, dachten de mensen inderdaad, ze liepen in die val van een soort eh, luxe kamp. Eh, maar dat was spoedig voorbij, want eh, zonder vonden dadelijk dat het helemaal niet zo was. Herman van Dormaal, we spraken met u over Theresienstad. Naar aanleiding van het overlijden van Alice Hertzomer. Dank voor uw ja. verhaal. for your hill Peter Cameron Radio 1 vandaag na het bloedbad van vorige week in Kiev is de situatie in Oekraïne... in een weekend, u weet het, helemaal veranderd. President Yanukovych is gevlucht, niemand weet waar hij is. Vanmorgen is er een arrestatiebevel tegen hem uitgegaan... voor de massamoord op demonstranten. Hoe moet het nu eigenlijk verder met dat land... waar zowel de EU als Rusland om invloed strijden? Michiel Driebergen woont, werkt als journalist... in het westen van Oekraïne, in de FIF. De eerste stad die zichzelf ook onafhankelijk verklaarde. Hij is nu hier in de studio en heel veel zijn welkom. Uh, ja, Eigenlijk wel net het verkeerde moment om hier te zijn, of niet, Michiel? Ja, over het goede moment. Het is maar hoe je het bekijkt. Ik ben freelance journalist, dus ik eh, probeer altijd een beetje in de gaten te duiken. De afgelopen week waren echt werkelijk, heel Nederlandse journaille was daar. En, uh, en ik, uh, ik heb hier nuttige dingen gedaan en ook over Oekraïne veel, uh, veel geschreven. In uh, Kiev op dit moment is één vandaag verslaggever, Carolien van der Heuvel. Zij is er wel. Uh, goedemiddag, Carolien. Hoi, Suzanne. Dat Maidanplein, loopt dat nu al leeg na het hoogtepunt van dit weekend? Met het vertrek van de president en mevrouw Timoshenko en alles? Nee, dat plein dat loopt zeker niet leeg. Um, iedereen blijft op zijn post zitten. De stemming is natuurlijk wel heel erg ongeslagen. Het is veel relaxter. Uh, waar de gistermiddag, toen kwam iedereen met zijn gezinnetje, met kleine kinderen om de, ja, de demonstranten eigenlijk te bedanken. Ja, hebben, hebben ze goede hoop over hoe het verder gaat? Het is een beetje een gemengd gevoel. Mensen leven tussen hoop en vrees. Een aantal mensen is echt heel blij van we gaan een nieuwe toekomst tegemoet. We hebben de Oekraïne bevrijd. Er is natuurlijk ook heel veel verdriet. Er zijn 82 mensen omgekomen. En ik denk stiekem, ook al zeggen ze dat niet heel hard, maken mensen zich ook erg zorgen over de toekomst. Er is ja. absoluut geen veestemming op dit moment. Nee, je zou het eerder enigszins een bedrukte stemming kunnen noemen. Ja, je ja. maakt een verslag vandaag hè, voor vanavond, één uh, Vandaag TV. Wat, wat ga je daar laten zien? Nou ja, wat we er gistermiddag hebben aangetroffen. Hoe de mensen daar uh, ja, zich op het plein op dit moment bewegen. Hoe die stemming daar is omgeslagen. En we hebben ook een, een demonstrant vanochtend gesproken. Een vader van twee kinderen, een mediaadvocaat. Die uh, vorige week op de televisie zag hoe al die studenten in elkaar werden geslagen. Hij heeft zich toen aangesloten bij de verdedigingsgroepen en is zelf vervolgens ook op een gruwelijke wijze mishandeld door de politie. Ja, want veel mensen zijn in, in de Oekraïne die die beelden zagen... ook allemaal naar Kiev gegaan, hè? Uh, Ja, dat klopt. Er zijn uh, heel veel mensen vanuit het land, over het land... en ook vanuit het buitenland uh, naar dat plein te komen... om de demonstranten te steunen. Ja. Caroline van den Heuvel, vanavond, jouw verslag te zien op een vandaag TV. Michiel Driebergen hier in de studio. Jij reist woensdag weer terug naar Oekraïne. Wat verwacht jij aan te treffen? Ik denk ook een beetje een bedrukte sfeer. Ik ga naar het westen van het land, waar ik inderdaad, zoals je zei, al deels woon en werk. Je moet je voorstellen, dat is de regio waar de revolutie eigenlijk is begonnen... Uh, dus je zou verwachten dat daar wellicht een feeststemming uh, heerst. Want het is nu echt een revolutie geworden. En de revolutie is ook geslaagd, zou je kunnen zeggen. Maar zeker in het westen van het land zijn veel doden gevallen de afgelopen week. Dat en, zijn uh, mensen die naar, ook naar Kiev zijn gegaan. Maar ja, Caroline dat zijn mensen die had. in Kiev door, meestal door sluipschutters afgelopen week om het leven zijn gekomen. Dus daar zijn ook massa bijeenkomsten nu, maar dat zijn rouwbijeenkomsten. En uh, van een feeststemming is, voor zover ik heb begrepen, nog niet echt nog niet echt sprake, Dat zou wel kunnen komen. Maar ik denk dat dat nu nog niet zo is. Wat betekent het als jij zei dat de revolutie is geslaagd? Nou ja, de president, de, althans in het Westen uh, zo gehate president Yanukovic... is weg. En die, die, ja, waar die is, weet niemand. Maar dit is bijna een soort Libië-achtig scenario. Ja, Hij zich, moet zich zelfs verbergen. Nou, dat had denk ik een week geleden niemand gedacht... Dus toen in het westen de regio Lviv, de meest westelijke regio van Oekraïne... zich min of meer onafhankelijk verklaarde. Of in ieder geval zelfbestuur verklaarde, uh, ja, Toen was de sfeer daar ook echt angstig van wat gaat er nu gebeuren. En we moeten nu wel verder met deze strijd. Maar hoe dat verder gaat weet, weet niemand. We kunnen niet meer terug. We kunnen eigenlijk niet meer terug. Het was bijna een soort van fatalisme wat daar uh, kwam. Maar de boel is toch omgeslagen afgelopen weekend. Ook een beetje tot mijn verrassing is het, uh, is het toch gebeurd. Maar wat je nu hoort is dat dat, ja, dat gevoel er misschien is in die helft van het land. Maar dat tegelijkertijd, waar, waar nu iedereen naar kijkt. Hè, Europa, Rusland. Hè, dat andere gedeelte wat, wat onder meer Russische invloed staat. Dat dat wel eens heel erg link kan worden. Ja zeker. Je kunt je voorstellen. Ik denk, ik denk dat, dat uh, uh, waar het front bij wijze van spreken vooral in Kiev lag. Uh, de afgelopen weken is dat nu een beetje verschoven naar het oosten. Uh, vandaag uh, staat er een stuk van mij in trouw over Garkov. De plaats waar ik twee weken geleden nog was. Uh, en waar, ja, waar de burgemeester echt een van de kopstukken was... en is van het oude regime van Janukovic Gisteren weer teruggekomen nadat hij een dag daarvoor gevlucht was. Uh, je kunt je, ik denk dat daar eigenlijk nu... Het front is, daar wordt nu gestreden, daar is nu uh, ja, de, de vraag uh, belangrijk wat er verder gaat gebeuren. Als daar die burgemeester met zijn trawanten uh, erin slaagt om, om een machtsbasis te creëren, wat er nu wel een beetje op lijkt. Ja, dan wordt het toch spannend, want die regio die moet zich dan toch ook wel, althans het nieuwe bestuur in Kiev moet zich dan ook een beetje iets aantrekken van het oosten van het land, want anders dan... Ja, dan ontstaat er toch uh, twee strijd. Oh ja, dat, dat, weer, dat zou dan ook weer een begin van een tweedeling kunnen zijn, of niet? Ja, een tweedeling geloof ik nog steeds niet zo in. Omdat zelfs die burgemeester, dat echt, wat echt een hardliner was in het, onder het regime van Janukovic... en ook echt zo'n businessman die grote belangen heeft en daarom wellicht ook wel eens teruggekomen. Maar als zelfs hij zegt het tijdperk van Janukovic is voorbij... en ik wil aansluiting zoeken bij de nieuwe regering in de vorm van het huidige parlement... want dat is feitelijk nu de regering... Uh, ja, dan, dan, dan, dat belooft op zich wel wat rust voor de komende dagen. Maar het is, wel, het is in die stad nu onrustig. Ook en als op dit zelfs moment. hij dat zegt, belooft dat dan dat, dat Rusland... het eigenlijk in de strijd Europa-Rusland, wie krijgt Oekraïne, gaat verliezen? Of? Uh, op dit moment lijken ze verloren te hebben. Hè? Dus uh, de minister van Buitenlandse Zaken was gisteren woedend. De Russische minister van Buitenlandse Zaken. Nou ja, dat is... Uh, ik denk dat ze zich op dit moment verliezer voelen. Maar Rusland heeft een hele lange adem. En, uh, en bovendien, in het oosten van Oekraïne zijn de belangen heel groot. Dat is eigenlijk een beetje de randstad van het land, zou je kunnen zeggen. Daar wordt het geld verdiend. Die burgemeester dat is ook echt een belangrijke man. Uh, dus het is heel erg afhankelijk van de vraag wat, wat hij en zijn de zijnen uh, gaan doen. En Rusland is voor die regio heel erg belangrijk. En dat is voor de gewone burgers in het Oosten ook echt. Essentieel wat er nu zijn, verder Zijn het ook eigenlijk twee verschillende landen? Als je, als je er doorheen reist, merk je dat van: oh, dit is heel wester. Zijn er, ik zag plaatjes van de dat, dat ziet er allemaal heel schattig uit met, met mooie gekleurde geveltjes en mooie kerken. Is, is dat heel anders in het oosten dan in Ja, de voelt een beetje als thuis, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. hè? Dat is een stad als Praag of als, als Wenen, daar, daar heeft het zelfs invloeden van. Uh, hoorde vroeger ook echt bij Europa. Um, het zijn niet twee verschillende landen. Want mensen spreken in het hele land Oekraïens. En uh, overal staan standbeelden van de dichter Shevchenko. Wat in het hele land een held is. En overal hangt de uh, blauw-gele vlag. Uh, en ik denk dat in het hele land mensen zich ook Oekraïens voelen. Maar in het oosten uh, spreken mensen meer Russisch. Uh, en zijn ook meer echt afhankelijk van Rusland. Maar twee landen zou ik niet kunnen zeggen. Maar het zijn wel echt twee verschillende regio's. Maar is, is er dan een nieuwe kandidaat om Janukovic op te volgen? Didi? Twee delen wel kan verenigen. Ik, ben nu een stuk, ik heb nu een stuk geschreven voor Vrij Nederland over Klitschko. En dat is eigenlijk de enige man die. Uh, 25 mei echt zeker is dat hij kandidaat wordt. De oppositieleider voor... ex boxer Precies, oppositieleider X-Boxer. Het is een prachtig uh, levensverhaal, heeft die man. Wel een beetje een onervaren politicus. Dat is een beetje spannend. Um, maar qua charisma, natuurlijk de nummer één. Absoluut. Nou ja, hij heeft natuurlijk sinds afgelopen weekend, krijgt hij opnieuw concurrentie van uh, Julia Timoshenko. Als je het over charisma hebt, dat, is, dat die mag er ook wezen. Uh, alleen ik denk dat veel mensen niet terug willen naar Timoshenko. Zij wordt ook een beetje een oude als een politiek. Precies, zij mm -hmm. wordt echt als een oude Corrupte politica gezien, zeker bij de euro... maar dan demonstranten die nog steeds op dat plein uh, staan. Goeie reis terug, Michiel Driebergen. En dank voor je verhaal. Ah, dank je Vragen of opmerkingen? Mail naar radio.1vandaag.nl Net nog maar een paar maanden voor de verkiezingen daar... heeft de Egyptische interim premier Beblawi... het ontslag van zijn kabinet ingediend. Vertelde die vanochtend op de Staatstv. En hij zei er niet bij waarom... Midden-Oosten-correspondent voor de NOS Sanne van Hoorn... In Maroud aan de lijn. Wat zou de reden, Sander, kunnen zijn... Officieel is er nog altijd geen reden. Ik denk dat er, dat er twee voor de hand liggen. De eerste is dat er de laatste tijd heel veel kritiek was op zijn regering. Stakingen overal. Veiligheidssituatie die nog altijd niet is wat veel mensen ervan verwachten. Uh, economisch gaat het nog altijd heel slecht. En dat heeft zijn interimregering niet kunnen oplossen. Dus een aftreden daarvan en dan tegelijkertijd de tweede reden. Daarmee maak je namelijk de weg vrij voor de minister van Defensie uh, als om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Ik denk dat dat het een combinatie is van die twee redenen. Ja, maar uh, toch nu dan uh, niet even de rit uitzitten... omdat al dan te weinig ruimte zou krijgen naar de vriendin. Nee, maar zo'n kabinet is in Egypte natuurlijk niet uh, het boegbeeld... Hè, wat het in Nederland is, uh, met een premier aan het hoofd. Uh, in Egypte staat er nog altijd een president boven. En in de afgelopen jaren, ook al eigenlijk onder Mubarak... zijn die uh, kabinetten geslachtofferd als het uh, zo aan de orde was... en ge, ge, ge, uh, opnieuw door elkaar gehusteld. Dus daar moet je ook weer niet al te veel achter uh, zoeken. Dat is vooral een symbool. Een symbool van uh, de aandacht die de economie en de veiligheid moet hebben volgens de president en het leger. En natuurlijk inderdaad die kandidatuur van die sterke man van Egypte, generaal Al-Sisi, die nog altijd zijn kandidatuur niet heeft aangekondigd. En dat, dat heeft er onder andere mee te maken dat hij dat alleen maar kan doen als hij geen militair meer is en geen uh, minister van Defensie. Dus alom de verwachting dat dat binnenkort gaat volgen zijn kandidatuur. Ja, hoe wordt dit in Egypte opgepakt? Uh, heb je daar al signalen van gekregen? Nou ja, ik bedoel het is toch de speculeren. Heel, heel veel speculeren. Want uh, zelfs mensen binnen de ministeries... Die zeiden, ze zouden er niet van op de hoogte zijn geweest van deze stap van het kabinet. De minister van Buitenlandse Zaken die schijnt zelfs gewoon in het buitenland uh, te zijn. Dus ja, verrassing en speculatie. Waarbij dan inderdaad ook weer die twee dingen naar boven komen. Met als boventoon natuurlijk de verwachting... dat binnenkort Sisi zijn kandidatuur voor het presidentschap bekend gaat maken. Sander van Hoorn van de NOS in Beirut. Dankjewel. Here we go. Daisy <laughs> time. Only the lonely young <laughs> Ik ben Jan Eilander en ik heb een boek geschreven over Kruif. Ja, en daarom neem ik je mee naar de voorvertoning van de tv-serie Johan... die vanavond voor het eerst te zien is en die gaat over het leven van Johan Kruif. Wat heb jij persoonlijk met Kruif? Nou, ik ben van kinds af aan echt een enorme Kruif fan geweest. Toen ik acht was, had ik een uh, plakboek gemaakt. Dat heette Johan Kruif, werelds beste voetballer ter aarde. En ook allemaal foto's van Cruijff stonden. En als hij dan getackled werd door een Feyenoord, er stond er ook onder. Hier wordt Johan weer platgelegd door een vuile Feyenoord. Dus ik was echt idolaat, idolaat. Het boek dat je schreef over Johan Cruijff heet Cruijffie. Het is een kinderboek, hè? Het is niet uh, biografisch, het is uh, geromantiseerd. Ja, ik, ik, ik heb een aantal data uit zijn leven genomen. Dus waar hij woonde. Uh, het feit dat zijn vader overleed op zijn twaalfde. Uh, dat hij op zijn tiende de, of zijn achtste debuteerde bij Ajax. Dus dat soort dingen. Maar de, die jeugd van Cruijff is behoorlijk geboekstaafd. Maar... Ja, want als ik een schrijver zou zijn... en ik zou de opdracht krijgen... of ik zou van mezelf een boek over Cruijff moeten schrijven... zou ik het toch wel eventjes moeilijk hebben van... Uh, wat kun je daar nou nog aan toevoegen? Nou, kijk, wat, wat, wat ik wel toe kon voegen is dat ik uh, uh, in het hoofd van een uh, tienjarige kon kruipen. Dus, dus ik, ik ben op een gegeven moment naar Barcelona gegaan om uh, Kruipen uit te leggen wat ik dan precies van plan was. Hij stond op het punt om weer al die verhalen over zijn jeugd te vertellen. Hij zei, ho ho ho, dat hoeft niet, want die heb ik al 900 keer gelezen. Ik zei, ik ga gewoon in jouw hoofd zitten en dus de dingen van mij komen in jouw hoofd terecht. Het grappige is wel dat, dat ik wel, ik las een keer in uh, libelle een interview met Johan en er uh, werd een uh, citaat aangehaald uit mijn boek. Dat was puur fictie, dat had ik namelijk zelf verzonnen. En het grappige was dat Johan Kruijf erop antwoordde... alsof hij het zelf had meegemaakt. Uh, ja, inderdaad, dat ging toen zo in die tijd. En, uh, dus dat... Wat missen we nou nog? Wat moet deze tv-serie eigenlijk toevoegen volgens jou? Als het lukt om die tijd uit Betondorp weer tot leven te doen komen en zeg maar de hartstocht van een klein jongetje voor het voetballen dan. Bijvoorbeeld wat ik een geweldige film vind is In Oranje en die is eigenlijk ook gebaseerd op het leven van Johan Cruijff. Hè? Dus dat is ook een jongetje, zoon van de nou ja, ik bedoel, Als je de mij daar voor, die, voor een dvd zet dan beginnen bij mij de tranen echt spontaan weer te komen. Dat houdt gewoon niet op. We gaan zo kijken. En, uh, nou, je hebt in ieder geval 1-0 voor op de, op de serie. Want jouw boek is wel geautoriseerd. Daar heeft hij mee ingestemd, uh, Johan ja. Nou, ja, ja, Maar hij heeft het volgens mij niet gelezen. Nee, bij Johan Cruijff. Fijn voor je. Ja, nogal. En niet alleen voor mij, ook voor Ajax. Friends, Hoe denk je dat die blaadjes volkomen iedere week? Moet ik je de foto's even laten zien? Ach, de foto's. Pimmel naakt was hij. Ik weet dit niet. Als het thuis goed zit, kan je op het veld de vrijheid zoeken, dingen uitproberen. Het net even anders doen dan anderen, zonder daarbij je kop te verliezen. Zing, weg, huil, wit, weg en Zing, weg, huil, wit, Zo, dat was hem. Dat was hem, ja, ja. Ja, we hebben één aflevering gezien, hè? aflevering twee. Ja, wel de aflevering waar het allemaal gebeurt, hè? De, de beroemde zwembadscène. Ja, die dat je eigenlijk niet zoveel voorstelt, hè? Een beetje gezwommen met een blote dame. En uh, de verloren finale. Ja, ik, ik, er zitten dus heel veel van die oude fragmenten in van het WK uh, 74. En uh, dat had ik niet verwacht, maar dat greep mij echt behoorlijk aan. Hij wordt wel heel erg neergezet als een... Uh, eigenlijk als een hele zachtaardige familieman, hè? Denk je dat het klopt, dat beeld? Dat hij, dat hij dat zo belangrijk vindt? Een harmonieus gezin, er zijn voor zijn kinderen, er zijn voor zijn vrouw. Ja, dat is al zo. Dat is, dat is nog steeds zo. Want toen wij, nou, als je in Barcelona bent, dus, als zijn kinderen wonen allemaal echt in een. Uh, de actieradius van de familie Cruijff is, geloof ik, 300, uh, 400 vierkante meter. Dus zijn dochter woont om de hoek, zijn zoon woont om de hoek, dan is de Cruijff Foundation, die is het dan weer een hoek verderop. En we hadden het voordat we gingen kijken, hadden we het over van nou, er zijn al zoveel boeken over Cruijff geschreven, zoveel documentaires over gemaakt, zoveel films. Uh, wat voegt zoiets nou nog toe? Uh, en wat is de conclusie? Nou, ik denk, maar dat, is, dat zeg ik dus op basis van één aflevering, wat heel onhandig is. Maar ik denk dat het een hele mooie uh, visuele uh, overzicht is van het leven van misschien wel de meest markante Nederlander. En een uh, man die iedereen kent. Dus, dus in die zin vind ik ook dat hij dat verdient. En uh, ik denk dat als hij kijkt, dat hij denkt, nee, we hebben niks aan de hand. Dat had ik zelf ook gekund. Nee, hij is flauw. Zeg maar dus, hij zal, ik bedoel, als hij al zenuwachtig is over wat het is, dan is dat volgens mij. Onzin, want het is in wezen gewoon wat we van hem weten. Maar dat zou dus wel een soort van kritiekpunt kunnen zijn van... je wordt niet verrast door... Uh, je, wordt, je krijgt geen nieuwe brokjes informatie over, over deze man. Nou, maar de vraag is of dat ook nog kan, überhaupt. Hey, mee. Schrijver Jan Eilander, meegenomen door Micha Blok... naar de voorvertoning van Johan, het tweede deel dus. Het eerste deel van de vierdelige serie... is vanavond om tien over tien te zien op Nederland 1. Zometeen in Radio 1 vandaag, Jan. Gaan we het over dove kinderen hebben? Ja, doof doof zijn en toch kunnen horen. Want dat kan dankzij een uh, implantaat. Uh, steeds meer mensen, steeds meer doven maken daar gebruik van. Maar... Niet iedereen die dovers is, wil er ook gebruik van maken. Wij gaan erover praten, want er zit in vandaag TV een onderwerp over. Twee gezinnen daarin, die daar weer verschillend over denken. En we gaan horen uh, van degene die die reportage gemaakt heeft. Dat is Gerry de Jong. Uh, wat daar te zien is en hoe dat werkt met het implantaat, zo direct. Dan kom je tot. Twee dingen. Toe Ik heb eigenlijk maar twee dingen.